Vrienden, um, fijn om uh, bij jullie uh, te zijn. Ik, um, ik zat vroeger in deze kerk, maar dat is elf jaar geleden. Uh, in De Bron, de gemeente die uh, hier smorgens samenkomt, en ik ben toen uh, met mijn vrouw en mijn kinderen uitgezonden naar Amsterdam Noord. Dat was toen een plek waar niemand wilde wonen. Um, maar dat is veranderd, want Noord is nu ongeveer het leukste stadsdeel van heel Amsterdam. Um, bijna. Hè? Nou, het lijkt wel een klein beetje op West, Nieuw-West. Um, er zijn uh, heel, veel, heel veel mooie dingen die er gebeuren, leuke nieuwe initiatieven. En Er zijn ook wijken in Amsterdam-Noord en ook in Nieuw-West, um, nou, waar het minder makkelijk gaat, waar een nadigheid is, waar verdriet is. Um, nou, anyway. Maar in ieder geval, um, uh, ik mag leiding geven aan een gemeente die lijkt op, op jullie gemeente. Um, wij zijn er vier jaar uh, eerder begonnen dan Oase. En toen dat lukte in Amsterdam-Noord, toen, toen dachten ze hier in West, we gaan het in, uh, in Nieuw-West ook doen. Dus we zijn eigenlijk best wel op een speciale manier aan elkaar um, verbonden. Jullie zijn bezig met een serie preken vanuit handelingen. En uh, dat betekent dat uh, Martijn en mij vroeg of ik um, daarin mee wilde doen. Um, en vandaag staat Centraal Handelingen hoofdstuk 8. Handelingen 8, en we gaan daar een stukje uit kiezen, want dat is een heel lang hoofdstuk. Maar um, ik wil met je lezen vanaf vers 26. En als intro daarop, meestal is het zo, en misschien is dat hier in Noaase wel iets anders bij ons in Hoop voor Noordhoop, maar heel vaak als mensen vriendschappen met elkaar vinden of zoeken, dan gaat dat over mensen die ongeveer hetzelfde in het leven staan. Het is makkelijker om vrienden te worden met, als je zelf kinderen hebt, met iemand die ook kinderen heeft. Als jij alleen bent, is het soms wat lastiger om met een gezin contact te hebben, want ja, je zit altijd met die kinderen. Eh, mensen die van voetbal houden, die zijn gezamenlijk vrienden. Mensen die juist van kunst houden of van cultuur, eh, die zijn samen vrienden. Dat, dat, dat gebeurt zo in het leven, is oké. Okay. Maar volgens mij is de gemeente, de kerk, nu net een plek waar je ook leert om met mensen te zijn die je niet zelf hebt uitgezocht, maar die wel allemaal hetzelfde verlangen hebben om bij God te horen. En de Bijbel, het woord van onze God, het evangelie, brengt mensen ook samen. En een mooi voorbeeld daarvan lees je vandaag met mij in handeling hoofdstuk 8, waarin een rijke man uit Ethiopië en een arme man uit Israël, Philippus, elkaar ontmoeten en een zegen voor elkaar gaan zijn. Lees maar mee, handelingen 8, vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus... ...ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eenheug, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië... ...die belast was met het beheer van haar schatkist... Je zou dus kunnen zeggen, het was de minister van Financiën uit Ethiopië. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En nu zat hij op de terugweg in zijn reiswagen te lezen uit het profeet Jezaja. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. En Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen waarop hij vroeg, begrijpt u eigenlijk ook wat u leest? En de Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde die uit om in te stappen, bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte wat hij las. En dan komt er een stukje uit Jezaja. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal er van zijn nakomelingen verhalen? Wie zal er iets vertellen over zijn kinderen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de Eunoog vroeg aan Filippus. Kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarom begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. En onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de uienheug zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Philippus als de uienheug waarop Philippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de uienheug zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. En Filippus kwam terecht in Azotus en vandaar reisde hij verder, en hij verkondigde in alle steden het evangelie. Tot hij in Caesarea kwam. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Vrienden, de hoofdpersonen uit dit verhaal. Die wordt in Ethiopië elke ochtend wakker in een soort van hemelbed. In een paleis. Een prachtige plaats. En hij is op dit moment onderweg, omdat hij kennelijk in zijn hart het verlangen voelt om met God bezig te zijn. Hoe sterk dat verlangen was, weet ik niet. Het was sterk genoeg om tegen zijn bedienden te zeggen, we stappen in de wagen, een soort koets. En wij gaan die lange tocht maken van Ethiopië naar Jeruzalem. Dat gebeurt. En ik zie het zo voor me dat die man zijn reis maakt. En dat duurt natuurlijk langer dan een dag. Het is een heel eind, Dus elke keer als het weer avond wordt... Dan zijn die bedienden bezig om van die koets een soort uh, slaapkamer te maken. Een bed wordt erin gelegd. En, en nou ja, de man gaat slapen. En de bediende ligt een beetje onder een boom of onder de wagen, weet ik veel. Zoiets zal het geweest zijn. En uiteindelijk komt hij aan in Jeruzalem. En wat we niet helemaal gelezen hebben, dat wil ik je vertellen. Hij heeft daar een heftige tijd. En waarom? We lazen een paar keer dat hij een euneug is. Anders gezegd een kastraat. En ik weet niet of iedereen die hier zit weet wat het is. Maar laat het maar heel simpel zeggen. Hij is gecastreerd. Zijn mannelijkheid is weggenomen. Omdat hij werkt aan het hof van de koningin. Dat was de hoogste functie die je kon krijgen in die tijd. Maar je moest er een prijs voor betalen. Iedereen was bang dat je met de koningin naar bed zou gaan. Dus halen ze weg waarmee je naar je bed kan gaan. Dan hebben we dat in ieder geval niet meer. Ze kan niet meer zwanger van je worden. Dat is natuurlijk hartstikke heftig. Dat je mannelijkheid wordt afgenomen... zodat je een hoge functie kunt krijgen. Maar goed, hij heeft er zelf voor gekozen. We hoeven niet heel veel medelijden met hem te hebben. Maar feit is, hij komt in Jeruzalem. Hij is een heiden. Hij hoort niet bij het Joodse volk. Ze komen erachter of ze weten het. En we weten niet precies waarom. Misschien was hij helemaal kaal. Andere uiterlijke kenmerken waardoor we weten dat hij zichtbaar een uineug was... Hij mag de tempel niet in. Je komt hier binnen bij Oase. De deur gaat dicht voor jou. Jij komt er niet in. En uiteindelijk is er of een priester geweest. Die dacht, dit is wel zielig. Ik geef hem een stuk van de Bijbel. Mee naar huis. Of hij heeft veel geld betaald. Voor een boekrol. Een stuk van de Bijbel. Van de profeet Jezaja. En hij gaat terug naar huis. En dan is gelukkig God daar. Die tot Filippus spreekt. En die zegt: Ga naar die eenzame weg. Daar rijdt een koets, een wagen. Ja, dat is iemand niet van jouw soort. Het is iemand die hoog geplaatst is, een minister. Maar ga er maar naartoe, want hij heeft je nodig. En de Gaat, we hebben het gelezen. Die komt naast die man in de wagen zitten. En die gaat hem van alles en nog wat uitleggen. Die Ethiopische man, die had in ieder geval drie problemen: Eén een sociaal probleem. Hij was eenzaam, alleen en hij werd buitengesloten. Twee, hij had een soort van spiritueel probleem. Want hij wilde God aanbidden in Jeruzalem. En dat was hem niet gelukt, in ieder geval niet, in de tempel. En het de derde is ook nog gewoon een heel praktisch probleem. Hij heeft de Bijbeltekst die hij niet snapt. En Philippus die gaat hem helpen bij alle drie de dingen. Bij het praktische probleem. Het sociale probleem dat hij niemand heeft. Er komt iemand naast hem zitten. En bij het spirituele probleem. Ik, ik heb een tekst die ik niet weet. Ik wil God aanbidden. En het heeft zoveel effect. Dat uiteindelijk die man zegt. Kan ik ook gedoopt worden? Mag ik de rest van mijn leven bij Jezus horen? Wat is hier gebeurd? Volgens mij dit. Wat we hier lezen is een soort van korte samenvatting. Van wat het gesprek is geweest tussen Filippus en die man. Ik weet niet precies wat hij allemaal gezegd heeft, maar in ieder geval, als je een heiden bent, als je uit Ethiopië komt, als je het niet snapt en je gaat op den duur een vraag stellen over: kan ik gedoopt worden? dan heb je kennelijk een heleboel informatie gekregen van Filippus. En hoe lang dat geduurd heeft nogmaals, ik weet het niet. Hier is Filippus begonnen bij deze bijbeltekst, zo staat het er uit Jezaja 53, waar gesproken wordt over iemand. Een lam, een schaap, wat naar de slacht is geleid. En veel van ons weten, Jezaja had het toen al over de Messias Jezus. Of als je een moslimachtergrond hebt, de profeet Isa, die op een dag zou komen. Daar had Jezaja het over. Maar deze man. Die leest in die boekrollen, het zou eigenlijk mooi zijn als je thuis bent, als je dat thuis eens gaat lezen. Wat er staat in Jesaja 53, maar ook wat er staat in Jesaja 56. Weet je wat er in Jesaja 56 staat? Dat er mannen zijn die als een dorre, dode boom zijn, omdat ze eeneug zijn. Omdat ze kastraat zijn. Dus ik, ik weet niet of die boekrollen alleen hoofdstuk 53 had of ook hoofdstuk 56 had... Maar die man die moet geraakt zijn door de gedachte, het gaat hier over iemand die als een schaap naar de slacht is geleid. Wie zal er over, we lazen het hè? wie zal er over zijn kinderen vertellen? Wie zal er over zijn nakomen? Dat gaat over mij, denkt die man. Ik heb geen kinderen. Wie, ik heb nu een hoge baan, maar straks is het over, en wat is mijn nageslacht? Helemaal niets. Deze man die leest iets, die leest iets over zichzelf. En het raakt. En dus vraagt hij het aan Filippus. Over wie spreekt de, de profeet hier? Over wie spreekt hij? Over zichzelf? Of over iemand anders? En ik denk dat Filippus gezegd heeft... Nou, in ieder geval over iemand anders. Maar misschien ook wel over jou. Of over mij. En hoe hij dat gedaan heeft... Ik weet het niet. Als ik met iemand zou gaan praten die ontmand is... Die geen man meer is... Dan zou ik zeggen, joh, jij bent iets kwijt in je leven. Toch? Je mogelijkheid om kinderen te krijgen. En dat raakt je. Maar ik ben wel andere dingen kwijt in mijn leven. Dingen verloren waar ik, eh, waar ik spijt van heb. Als jij in uh, je mooie wagen zit en je bediende hebben een mooi bedje voor je opgemaakt... en, en je gaat slapen en je bent alleen er is niemand bij, dan voel je je eenzaam en misschien kijk je nog eens naar beneden en denk je bij jezelf ja, wat ben ik eigenlijk wat is je gemis in jouw leven jouw tekort en Philippus zegt, ik heb dat ook familie verlaten, ik ben een volgeling van Jezus geworden veel opgegeven we zijn allemaal wel iets kwijt, toch? Iets waar een leegte is gekomen in ons leven. Dat zullen we God nodig hebben. En Philippus begint uit te leggen vanaf dat punt. Hij had het hier over Jezus. Het lam wat geslacht is. Het lam wat gegaan is naar het kruis toe. Ik denk, dat staat er niet, moet ik eerlijk zeggen, dat Filippus vragen heeft gesteld. Wie ben je? Wat kom je hier doen? Waarom lees je deze boeken op? Wat is dan jouw geloof? Want, want als je over Jezus wil vertellen... en het evangelie... Dan, dan moet je natuurlijk veel over Jezus weten. Nou, dat wist Philippus wel. Maar dan moet je ook weten met wie je praat. Er was een Amsterdamse dominee... voor de Nederlanders hier, die zei op de muur... als je Jantje over Jezus wil vertellen... moet je natuurlijk Jezus kennen... maar dan moet je Jantje ook kennen. Als je een ander wil leren... wil vertellen wie, wie God is... Besef dan, besef dan ook wie die ander is in zijn nood. Daar moet je vragen voor stellen. Wie ben je? In plaats van dat je over mensen heen walsen. Ik denk dat christenen, ook ik, dat veel te veel gedaan hebben. Ik heb een goed verhaal, een mooie boodschap, ik zal het jou eens vertellen. Ik weet nog goed, als dus jaren geleden zitten hier mensen die, die moslim zijn of een moslim achtergrond hebben. Ik dacht, nou, ik zou moslims eens vertellen wie Jezus is. De Zoon van God en hoe het zit met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie eenheid. En ik wist dat als jij moslim bent, dat je denkt dat de drie eenheid niet klopt. Maar, ik weet, maar, maar ook leerde ik pas later dat, dat jij als je moslim bent, dat je denkt dat christenen geloven in Jezus en God en Maria. En dat die drie één zijn. Nou, dat is niet wat christenen geloven bij de drie eenheid... maar dat is wel wat moslims geloven dat, geloven, dat christenen geloven. Dus als je dat niet snapt, dan ga je nat... op het moment dat je probeert om uit te leggen... waar het christelijk geloof in staat. En is zich ging vragen stellen... Jullie, jullie gaan volgende week hè, naar buiten toe. Het is altijd spannend. Want je hebt een goed verhaal, het verhaal van Jezus... Maar ik wil je uitdagen en uitnodigen om ook volgende week bij alles wat je doet, heel praktisch of met woorden, om goed te weten met wie je spreekt. Ga maar eens luisteren. Wat is de nood van jouw leven? Wie ben jij? Waar sta jij? Om dan vervolgens te kijken, kan ik daar aanhaken met het evangelie. Philippus begint hier met een man praten die ontmand is, die azad is, die eunuch is. En hij begint met, ja, kan nog niet anders, Isaiah 53, 54, 55, 56. Hier gaat het, beste man, over mensen zoals jij. En voor hen is Christus gekomen. En de hele verhaal over Genesis 1, 2 en 3 en over allemaal andere Bijbelgedeelten. Er komt er een keer. Ethiopië pakt het. En hij begrijpt het. En hij vervolgt zijn weg met vreugde. Wat houdt jou en mij nu tegen... om zo met wildvreemde mensen... iets op te pakken? Iets uit te leggen? Volgens mij dit. Je bent bang dat je het er nooit meer vanaf komt. Je begint met iemand... je denkt, ja, wanneer stopt het eigenlijk weer... Ja, als iemand hulp nodig heeft van jou. Maar hier gebeurt iets moois. Hè? Deze man die, die wordt gedoopt. En daarna dan is Philippus weg. En dan wordt hij niet verdrietig of zielig. Dan zegt hij niet. Oh wat jammer nou nu is mijn grote helper weg. Hij vervolgt zijn weg met vreugde. God heeft zijn werk gedaan. En toen ik dat van de week nog een keer las. Dacht ik bij mezelf. Jurgen geloof jij dat nog? Geloof je dat je mensen helpt en dat je vervolgens, weet ik hoe lang iemand bezig bent? Dat is soms ook zo. <laughs> maar dit kan ook. Dat je iemand, iemand iets vertelt. Een middag lang. En dat God werkt. En dat het oké okay is. Moet je je voorstellen, dat mensen van de sociale diensten, die bij UWV werken. In hun jaarverslag schrijven. Ja, we hebben honderd mensen langs gehad en... 99 van die mensen, die hebben we geholpen. En toen ging het weer heerlijk met ze. Wauw. Dat zou mooi zijn. Of dat we ontwikkelingswerk geven of helpen. En we hebben geld gestuurd naar, naar Jemen waar nood is. Of naar Syrië waar nood is. Nou, en toen eh, liep het weer. Wauw. Hoe kan dat in het leven van deze man? Omdat er iets bij elkaar komt. Een stuk praktische hulp. Een arm om de schouder. De eenzaamheid van deze Ethiopische man. En het evangelie van Jezus. Nou, wat is dat voor evangelie? Het is in ieder geval niet een druppel op de gloeiende plaat. Iets kleins. Het is het evangelie... dat iemand... en zijn naam is Jezus... in staat is om alle pijn... en alle tranen... van jou en de mensen om je heen... je schaamte, je fouten... je gebrek... weg te nemen. Die iemand is niemand minder dan God... God die niet tovert, maar de God die zelf helpt. Op alle plekken waar geen helper is. Het evangelie is dat God in de persoon van Jezus onder de mensen kan wonen en hier op aarde 33 jaar lang dag en nacht heeft rondgelopen. En de pijn voelt die jij kan voelen, de tranen kan leiden die jij hebt gehelpt, de schaamte kan voelen, de fouten. Gebreken van mensen ziet. Hij heeft er alles aan gedaan. Hij vergaf. Hij heelde. God heeft er moeite voor gedaan om de jantjes te leren kennen. Het evangelie is dat Jezus is vermoord. Gekruisigd. Het evangelie is, is toen hij aan het kruis hing. Dat dat voor God het signaal was. Dat alle pijn, alle zonde, alle verdriet aan het kruis gespijkerd werd. Dat is een, dat is een geheim. Dat is een mysterie. Het is een totale onzin als Jezus ook niet God zou zijn. En het evangelie is dat de wereld en de mensen eromheen op dat moment dachten, klaar, het is over. Het is mislukt. Maar Jezus riep niet aan het kruis, het is mislukt. Maar het is opdracht. En dus was het ook niet zo vreemd, uiteindelijk, achteraf gezien. Dat hij na drie dagen opstond uit de dood. En toen was de wereld niet in één klap volmaakt. Nog niet. Dat komt. De Bijbel zegt dat het op een dag gebeurt. En in het boek, boekje Zaja staat zo'n beetje op elke bladzij. Dat de dag komt waarin alle, alle tranen van onze ogen afgewist zullen worden. Waarom nu nog niet? Waar wacht God nog op? Nou, op een Ethiopische minister? En op zijn knechten. En op zijn bediende. Veel bijbeluitleggers zeggen dat deze man de eerste christen is geweest in Noord-Afrika. En het geloof daar gaandeweg heeft verspreid. In vreugde. En Philippus die is weer weg. Naar de volgende klus. Dat doet God nou al 2000 jaar. Hier bij jou in je leven. dat Je verandert. Dan gaat God niet weer weg, maar misschien wel die mensen die jou geholpen hebben en dan mag jij verder met die boodschap. Samen met mensen om je heen. God is nog niet klaar met die dag die komt. Hij wacht nog. En kennelijk ook op jou ook op mensen in jouw omgeving. In de Bijbel wordt de vraag gesteld in een van de brieven van Petrus: waarom is Jezus nog niet teruggekomen? Is die ons vergeten? Weet je wat het antwoord is? Volgens Petrus: God is ons niet vergeten, Hij heeft nog geduld met ons, Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot de kerk komen. Daarom is de heerlijke volmaaktheid, de toekomst, de hemel op aarde, het volmaakte Koninkrijk er nog niet. Vrienden, wat jouw slaapplek ook is. Wat jij ook denkt of voelt. Als je alleen bent. En als je gaat slapen. Ook jouw weg mag vol vreugde vervolgd worden. God tovert niet je problemen weg. Maar hij helpt wel en hoe. Praktisch. God wil weten. Wat er met je aan de hand is. Hij helpt je sociaal. Hij komt naast je zitten. En hij helpt je ook nog spiritueel. Want ook voor jou. Jezus gekruisigd en opgestaan. En wat gebeurt er dan? Een man met een minderwaardigheidscomplex... ...wordt een mens... ...waarvan gezegd wordt... ...jij telt mee. Een man zonder familie... ...krijgt er een hele christelijke familie bij. Een man met diepe wonden... ...gaat onder in het water. En er komt een man boven... ...die een belofte heeft gekregen... ...dat op een dag God zijn toegetakelde lichaam zelfs zou gaan herstellen ergens moet hij dat geloofd hebben anders zou er niet in de Bijbel staan dat hij zijn weg zou vervolgen met vreugde dat is het verhaal het vreugdevel hij is op dat moment niet genezen hij kan niet opeens wel kinderen krijgen de wereld is er op dat moment niet helemaal anders aan toe maar zijn leven wel God is iets veranderd. En daarom, er is maar één reden voor de mens om zich te laten dopen. En dat is als je gelooft dat, dat het woord, het evangelie, precies die hulp is die jij nodig hebt in jouw leven. En als je het gevoel hebt dat je niks nodig hebt omdat het prima met je gaat. Ja, waar heb je dan Jezus voor nodig? Niet, toch? Ik heb vanmorgen hier om tien uur gezegd, op grond van een ander Bijbelgedeelte, dat het fantastisch is om te mogen weten dat we kinderen van God zijn, zonen van God, dochters van God. Dat geeft ons identiteit. Maar ik heb ook gezegd vanmorgen, op het moment dat je gediplomeerd christen bent, gearriveerd bent, weet hoe het zit, dan gaat er iets niet goed en wat zou oase een prachtige plek zijn als hier mensen zijn met lege handen die zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik snap dit niet. Nou, stuurt God voor dit dus. Een blinde man in de Bijbel die zegt, ik snap het niet, waarom ik blind ben. De mensen eromheen, ze zeggen, hoe zit dat? Heeft hij gezondigd? Heeft zijn vader gezondigd? Hij zegt, Jezus, niemand heeft gezondigd. En Jezus geneest de man. En wat zegt de omgeving? Nou, hoe kan dat nou? Is hij is het wel echt? Is het niet zijn buurman? Is het niet een dubbelganger? Dat kan niet waar zijn. Jezus heeft het op de Sabbat gedaan. Dat zou hij nooit doen. Als hij echt bij God vandaan komt, zou hij het op maandagmiddag doen. Niet op Sabbat. Dit kan echt niet van God. En wat zegt die man? Jongens, jullie kunnen allemaal praten als brugman. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu kan ik zien. Nou, dat is de gebeurd bij deze man. Hij heeft geen discipleschap gehad. In ieder geval niet van Filippus. En het is goed als jij hier in Oase... naar een training komt en naar een cursus komt... en de goed in je opneemt... en naar je... hoe noemen jullie het ook weer? De groepen, de, de connect groepen. is oké. Okay. Doe dat. Leer van elkaar. Maar, maar onderzoek jezelf maar op de vraag... waar de vreugde is die God wil geven... omdat Hij... Je hart veranderd heeft en niet de mensen om je heen. Nou, het unieke van deze boodschap is dat je eerst zelf geholpen moet worden. En volgens mij zijn er veel van jullie hier die weten dat in hun leven. Je hebt dat meegemaakt. En dat is mooi dat je dan volgende week erop uit mag. En niet alleen volgende week zondag, maar in je leven. Dat je er een zegen mag zijn voor anderen. Goed doen is oké. Okay. En de uitdaging die ik je wil neerleggen is als je naar dit verhaal kijkt of je en de arm om de ander wil heen slaan en er voor hem of haar wil zijn, naar hem of haar wil luisteren en hem of haar, als die kans en gelegenheid er is, het goede nieuws van Jezus wil vertellen. Zodat die weg met blijdschap gevolgd kan worden. Met veel geloof en stabiliteit en vertrouwen. De vrucht van God in jouw leven. Je leven nog bij. En daarom laat je daden en je woorden maar één zijn. Het een is niet mogelijk zonder het ander. Realiseer je alsjeblieft dat als jij gaat goed doen, ook volgende week, je dat alleen maar kunt doen vanuit de liefde die God jou gegeven heeft. En als je hier zit en denkt dat kan ik eigenlijk? Het goede nieuws van de Bijbel is dat God jou tekort, wat jij niet kunt, maar jij bijna niks hebt kan gebruiken in het leven van een ander. Wie kent het verhaal van de broodjes en de vissen? De vijf broden en de twee vissen. Wat doet God ermee? Wat doet Jezus ermee? Hij voedt een menigte. Wat is vijf broden en twee vissen? Op vijfduizend man? Dat is helemaal niks. Als je dat jongetje had gevraagd van, nou, kan jij de menigte voeden? Nee, natuurlijk. Dus als jij het gevoel hebt, ik heb niks, je hebt een half uurtje per week dat je wat kan doen voor een ander. Of je hebt 1 euro in plaats van 1000 euro om weg te geven. En je legt het in de handen van de Heer Jezus. Kan hij iets gaan doen. Wat had Philippus? Een arme man naast een rijke Ethiopische minister. Nou hij wist wat over Jezus. En dat heeft hij je verteld. En God doet iets. En het resultaat is vreugde. Durf jij naast mensen te gaan staan? En vrienden met ze te worden? Praktisch, sociaal, spiritueel te helpen. Ze te helpen naar een ontmoeting met God met dat beetje wat jij hebt. Laat de Heilige Geest het werk maar doen. Er kan een geweldig mooie beweging ontstaan. God zegen je erbij. Amen.